Russell werd daarnaast bekend door de pin-up-foto's voor militairen die streden in de Tweede Wereldoorlog. Jane Russell is 89 jaar geworden. Het weer het is bewolkt en nevelig, maar in de loop van de dag komt ook de zon af en toe door. En het wordt vanmiddag zo'n 6 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, op TV radio en internet. ZFM.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 Faith we are When the thunder turns around the run so high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 I won't do the same. Zo zit. Die... così Me ben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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs wil een nieuwe aangepaste CITO-toets op alle basisscholen verplicht stellen. Nu doet 15% van de scholen niet mee aan de CITO-toets. Verder wil de minister de toets verplaatsen van februari naar april of mei. Daardoor zou de overgang naar de brugklas soepeler worden. Ook wordt de inhoud van de CITO-toets aangepast. Van Bijsterveld wil de toets vanaf het schooljaar 2012-2013 verplicht stellen op alle reguliere basisscholen.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 Premier Rutte zegt dat er nog geen besluit is genomen over het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman. Bij Pauw en Witteman zei de premier dat de situatie de komende dagen wordt bekeken. Het staatsbezoek staat gepland voor 6 tot en met 8 maart. De afgelopen dagen zijn betogers tegen het regime in Oman geraakt met de politie.